Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Kiev ontruimt de oproerpolitie het kamp van de demonstranten. Honderden politiemensen en ME'ers ontmantelen de barricades en tenten van de betogers. De demonstranten worden opzij geduwd. De situatie bij het Centrale Plein in de Oekraïnse hoofdstad is gespannen. De politie roept de betogers op kalm te blijven, maar die willen niet wijken... en vragen op hun beurt om geen geweld te gebruiken. De oppositieleiders hadden de actie al zien aankomen. Vlak voor de politie verscheen werd een gerechtelijk bevel voorgelezen... waarin staat dat de demonstraties in het centrum van Kiev illegaal zijn. Uruguay is het eerste land ter wereld dat de productie, handel en het gebruik van wiet legaliseert. De Senaat heeft daarmee ingestemd nadat eerder de Kamer van Afgevaardigden Nipt akkoord ging... Het Zuid-Amerikaanse land gaat een stap verder dan Nederland... waar alleen de consumptie beperkt is toegestaan. De teelt van de plant zal in Uruguay gebeuren... onder toezicht van een regeringsinstantie. Ook moeten consumenten zich registreren. Alleen inwoners van Uruguay mogen marihuana kopen en gebruiken. De Franse president Hollande is afgelopen avond aangekomen... in de Centraal-Afrikaanse Republiek... waar vorige nacht de eerste twee militairen... van de Franse Interventiemacht zijn gesneuveld...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 Het weer, kans op mist, verder helder met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend eerst nog mist, daarna volop zon en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Welkom. Welkom terug. Ja, yes, daar zijn we weer. Uh, we bevinden ons ergens tussen 10 en 11 december. En uh, dat zijn wij met u nog steeds wakker. Het komende uur gaan we een lans spreken voor Clarence uh, Seedorf. Ja, en we praten over Wilhelmina. Niet de voormalige koningin, maar de mooiste koe van Nederland. Dat zou meteen nu eerst de toekomst nee, van het album. Nee, Curaçao. Ja, we gaan naar Curaçao. Curaçao ja, Want uh, twee weken geleden was er uh, alleen maar uh, een o zo vrolijk oranje nieuws vanuit de Nederlandse Antillen. Maar dat is nu wel even anders. Ja, er is een huiszoeking geweest bij oud-premier Gerrit Schotten van Curaçao. Hij wordt verdacht van verschillende criminele activiteiten, waaronder witwassen Nou, Niet zomaar maar verdenkingen. Journalist John Samson volgt de zaak op de voet. Goedenavond, goedenacht. Hoi, hey, goedenacht. Op uh, 1 oktober 2010... Ah. Werd Gerrit Schot premier van Curaçao? Rond die tijd ontstond er ook commotie, want hij zou een dubieus verleden hebben. Hoe kan het zijn dat hij als premier alsnog door de screening heen kwam van de Curaçaose veiligheidsdienst? Ja, eh, rond die tijd werd de dus ontmanteld. En er was haast, want Curaçao moest als autonoom land eh, ja, met een met, met regering beginnen. Je kan je land niet zonder een regering beginnen. En uh, ja, de gouverneur besloot om toch ministers te installeren... terwijl er eigenlijk niet voldoende tijd was voor een uitgebreide screening en uh, bespreking. De premier is baas over de Veiligheidsdienst. Um, hij, Schotten, kreeg direct na het aantreden ruzie met de Veiligheidsdienst van Curaçao. En die heeft hij dus afgezet. En de rechter oordeelde dat dat onterecht was. En mensen vonden toen verdacht die ruzie tussen Schotten en de Veiligheidsdienst. Nou, geruchten... Uh, Bevestigd het enigszins, later werd het natuurlijk van de, de veiligheidsdienst uh, uitgelekt. Schot heeft wezen aan ongebruikelijke transacties. Ja, en, en wat was uiteindelijk het gevolg dat hij eind 2012 uh, afgezet werd? Ja, ik kan me herinneren, als, als, als journalist uh, had je het heel erg druk in de periode dat Gerrit uh, Schot aan de macht was. En hij kwam steeds in opspraak. Um, uiteindelijk hebben twee parlementsleden van de partij van Gerrit Schot zich afgesplitst. En mm -hmm. stond er dus een minderheid. Um, ze waren boos over het aanpak van de financiële problemen op Curaçao. Um, maar ik denk vooral... Um, de onkunde en de corruptie door de regering... was, uh, was eigenlijk de echte reden van die splitsing. Dus Schotten moest het veld ruimen. Dat wilde hij eigenlijk niet. En tot het laatste moment weigde hij te vertrekken. En toen werd een tijdelijke regering geïnstalleerd. Een uh, ja, of een uh, staatswerk. Maar nou ja, uiteindelijk is hij, uh, moest hij wel het veld ruimen. Ja, ja. Um, nu is deze week een huiszoeking bij ex-premier Schotten geweest. Wat is daar precies uitgekomen? Ja, er zijn op uh, zes verschillende adressen de huiszoekingen uh, verricht. Er zijn gegevensdragers, uh, telefoons en uh, documenten, dossiers in beslag genomen. Het, het, het, de huisdoeken werden verricht, onder andere bij het huis van Gerrit Schotten... het partijgebouw en uh, zijn parlementskantoor. Maar er zijn geen arrestaties verricht. Dan denk je natuurlijk ook gelijk um, bij uh, premier Schotten... dat het iets te maken heeft met Helmin Wiels, de politicus ah, die ja, is je vermoord. Hoopt, je hoopt het niet ja, je hoort het niet, maar, maar die verdenking was er wel gelijk. Ja, ja, ja. Um, maar dat werd gelijk ontkend volgens mij, hè? Ja, dat dat werd, dit er iets mee te maken had. Door Nee, dat klopt, dat werd gelijk door justitie ontkend, maar inderdaad dat is ook op Curaçao het eerste waar men en ja, de lokale media aan dacht eh, dat het iets te maken hebben met de moord van Helm in Wiels. Want nog steeds door Curaçao antwoorden op de vraag wie zit achter de moord van Helm in Wiels. Maar ja, um, slotten wordt verdacht van het witwassen van geld en valsheid in de Dit is een, een nieuwe zaak, een andere zaak. Ja, maar dus, rond Helm en Wiels uh, was er sprake van een hele hoop complottheorieën uh, over die uh, moord. Uh, gaan er nu ook complottheorieën dat deze inval misschien toch wel iets te maken heeft met Hel Helm en Wiels? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik denk het niet. Ik denk het niet dat, uh, dat, dat het voor de mens ook daar kun zeggen dat het eigenlijk is dat het niet uh, te maken heeft uh, ja. daarmee. Maar goed, hij heeft nog wel uh, banden in ieder geval met uh, criminele organisaties. Tenminste, daar wordt hij van verwacht, verdacht. Ja. Om welke organisaties gaat dat? Is dat bekend? Ja, dat, dat, dat wordt ervan uh, verdacht inderdaad. Het zou gaan om een uh, iets Siciliaanse casinobaas... Um, die door de veiligheidsdienst verdacht wordt... van de internationale drugshandel, het witwassen van geld. Nou, uh, Gerrit Schotten zou, lijkt het documenten... Zou een financiële relatie met uh, deze man hebben. Maar daar is het laatste woord nog niet over uh, gesproken. Er, loopt, er lopen nu meerdere onderzoeken naar Schotten, zowel civiel... Als verrechtelijk. Heeft die man eigenlijk wel iets goed gedaan... in zijn, uh, in zijn loopbaan als politicus? Nou, volgens, volgens velen wel. Schotter heeft nu uh, nog, nog steeds... Een, uh, een groot aantal mensen... Uh, die hem eigenlijk graag zien als primair. Hij Hij... hij zijn manier, zijn politieke uh, stijl. Dus heel vernieuwend voor Curie Hij heeft een andere aanpak. Uh, de mensen die, uh, die pro-Schotten zijn, volgens hen waren de schotten altijd aanwezig. En vooral voor de arme man. Mm. En hij deed. Uh, Stinkend zijn best, maar werd uh, elke keer door de oppositie gedwarspland. Schotse advocaat die heeft een paar uren geleden een, uh, een reactie gegeven. Hij zegt bijvoorbeeld dat, het, uh, dat het, wat het OM nu doet, wat justitie nu doet, die huiszoekingen, dat is puur partijpolitiek. En die mm -hmm. zou dan, als de, de, degenen die nu in de oppositie zitten, dan, dat zij een uh, flinke lepel in de pad hebben bij, uh, bij het OM. Ja, ja, heel veel slecht nieuws dus uit Curaçao. Of ja. tenminste heel veel nieuws wat wij in Nederland meekrijgen... en waarvan we toch in ieder geval even moeten fronsen. Uh, de ja. opvolger van Schotten, dat is de huidige premier, Ivar Asjes. horen we ook niet heel veel over. Is die wel oké? Okay? Is die clean? Um, Laten la we even zeggen dat er meer politieke rust is op Curaçao. Dat merk je als journalist. Het is iets rustiger. Ook al komen dit soort, uh, dit soort dingen in het nieuws. Ja, um, ja kijk, volgens de cleaningswet... De nieuwe schiedingsvet uh, is hij clean? Hij heeft geen strafblad ook, hè? Ja. Maar ja, geheel on onomstreden. Yeah, hij zal volgens uh, sommige mensen, ja, um, yeah, niet helemaal in tegen zijn Voor vele declaraties en kon eigenlijk gebruik maken van overheidsgelden. Maar het feit is, hij is clean. De dus ja. partij, de partij van de vermoedelijke is Sammy Wiels. Rug naar corruptie bestrijden op Curaçao. Elke partij die dat veel te geeft hoop en zoveel promoties in de afgelopen maanden. Ja, nou ja, vooralsnog uh, is hij dus clean. Dat gaat goed. Maar is het wel ja. zo dat we de afgelopen weken, maanden, regelmatig hebben moeten bellen? Helaas elke keer ja. omdat het toch dan toch wel weer uh, we een stukje Gekker nieuws. was dan we hadden gedacht. Hopelijk kunnen we binnenkort een keer bellen omdat er echt iets positiefs is. Omdat er iets te vieren is op Curaçao, toch? Ja, ik hoop het ook. Ik hoop uh, volgende keer iets. Uh... Geweldig. Nou, het is er wel bijna ja. elke dag lekker weer. Alhoewel het vandaag regende, zag ik. Ja, maar ja, die regenbij duurt niet zo lang. Ik zit daar nu liever daar met, met, met een cocktail in mijn hand dan, uh, dan in Nederland. Ach, oké. Okay. John Sansen, ik heb het weer helemaal in mijn hoofd. Dank je voor je toelichting. Oké. Okay. Uh, net als uh, in het eerste uur is Iris ben ik bij ons uh, te gast... om uh, vooral uh, heel veel mooie muziek te maken. Um, uh, je, blijf je nog een beetje wakker? bij je een nachtmens? Ik ben uh, wel echt een nachtmens, ja. Nou, want wij, wij belden toevallig om één uur uh, naar je op. Uh, omdat jij een mailtje stuurde. Nou, tot morgen. Toen werden wij opeens bang. Jij is <lacht> snel in de auto gesprongen. Maar is het dan toevallig dat je dat om één uur nog stuurde? Of de, je je dus gewoon heel vaak nog rond die tijd wakker? Ja, ik kwam net terug van optreden in Breda ook. <lacht> oh, kijk. Okay. Ja, nou ja, en het nieuws ondertussen ook nog een beetje gevolgd, hoop ik. Want daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, dat zullen we nog zien. <lacht> maar eerst uh, het treinmeisje. Zo heet het liedje dat je voor ons gaat spelen. Hartstikke live bij ons in de studio. Nog steeds wakker. Op Radio 1. Ik heb jou nog nooit gezien en ik hoop dat je mij niet ziet, want dan kan ik blijven kijken naar je lach, je staart de dag voorbij. Ik ben vast niet als jij, want jij bent vast vrij zonder tas en onderweg naar waar het beter was, dat denk ik echt. En ik zoek in mijn hoofd niet naar je naam. En ik droom van jouw mooie bestaan. Praat niet met me, ik wil je houden zoals jij nu bent. Omdat ik jou gelukkig niet ken. Ik heb jou nog nooit gehoord, weet niet welke taal je spreekt. In je dromen, je gedachten, in je woorden, maar je lacht wel internationaal. Oh nee, lach niet naar mij, ik wil niet dat je naar me kijkt. Zo mooi, als jij je spiegelt in de ramen van de trein.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 Gelukkig niet, Ken. <lacht> ha, het, het, het, het, het, aan het gelachje kon nu horen dat het hartstikke live was bij ons in de studio. en Het deed mij denken aan een tweet die ik vanmorgen voorbij zag komen. Uh, die ene leuke jongen van elke ochtend dezelfde trein... met het opgeschoren haar, de bril en de herschel zat tegenover me. Dat was een beetje het gevoel, hè? wat jij ook had met dit liedje, denk ik. Ja. Oh, ik dacht even dat het jouw tweet was ook. Het was jouw tweet niet. Nee, het was van een, nee, nee, was van een meisje. Was, oh, nee, nee was van een ander meisje die, die, okay. die je kent. Die had, die had blijkbaar een, een, een flirt ja. Maar het, het leukste is natuurlijk als je die flirt helemaal niet hebt... maar als je gewoon alleen een beetje aan het bespieden bent. Ja, ik was best wel ja, aan het bespieden inderdaad. Ik heb een soort van fascinatie met, met treinen en mensen die ik niet ken Het is ook precies dezelfde telkens. Of... Precies dezelfde. Hè? Nou, dat het ook eens dezelfde is naar wie je dan hoopt in de trein tegen te komen. Nee, nee, nee. Dit is want... gewoon uh, een meisje dat ik één keer sporadisch zag. En ik vond het heel interessant. Want ze had geen tas en geen telefoon. Oh, dat is, dat is wel. Hey, trouwens, zo zie je mij nooit. Kunnen nee. wij je vragen of je die ja. hoek uitkomt. en even bij ons aan tafel komt zitten? Want we gaan uh, weten of we vergeten met je ja. spelen. Ja, dat is goed. Ja, uh, uh, yeah. uh, want u luistert dan nog steeds wakker, dus hè, op Radio 1. Zo heet het programma. En dat doet u waarschijnlijk omdat u nog steeds geen oog dicht hebt gedaan. Wij hebben dat ook niet. Uh, laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 10 december 2013. Ja, dit is het onderdeel Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen... wat we over een week, een maand, een jaar nog willen weten... en uh, wat we eigenlijk mogen vergeten. Vandaag is Iris Penning in de studio... en dus uh, kwalificeer jij je automatisch voor uh, deze quiz... die eigenlijk geen quiz is en waar je ook absoluut niks mee kan winnen. Um, en je zei net al, ik heb het nieuws niet helemaal kunnen volgen... want ik moest optreden. Ja, dat klopt. <laughs> en um, wat denk je dat erin zit? Wat erin zit... Ja, welk onder, onderwerp? Nou, ik verwacht dat we het wel over Nelson Mandela gaan hebben. <laughs> en ik heb zo'n vermoeden dat een, een zekere man die vandaag is vrijgekomen... dat die ook wel ter sprake komt. Nou, uh, laten we beginnen. Nou, ja. De moordenaar van Pim Fortuyn... Kijk. Fokker van de Geen. <laughs> mag op proefverlof komen. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. WNL-collega en oud-LPF'er Joost Eermans reageerde eerder in onze uitzending al zeer verbaasd. daar kan me helemaal geen, geen voorstelling van maken dat hij, dat hij vrij komt, want hij kan volgens mij geen stap zetten in vrijheid uh, zonder dat hij over zijn schouder moet gaan kijken. Dus het is een heel bijzondere vorm van resocialisatie. Nou, dat is het zeker. Van der G zou nu op maandelijkse basis mogen wennen aan het vrije leven. In mei is het twaalf jaar geleden dat hij Fortuin doodschoot. Eerdmans, die zegt hier dat hij namens alle burgers spreekt. Maar is dat, geldt het dat ook voor jou? Nou ja, ik vind het gewoon een belachelijk gevoel dat, dat je maar twaalf jaar hoeft te zitten voor zoiets. En uh, ik denk dat wij dit allemaal niet gaan vergeten. Nee, dus automatisch denk jij dat, dat de rechters daarmee... Want de rechters hebben natuurlijk besloten... Van, nou ja, hij is wel degelijk geschikt om de komende jaren... Uh, één keer per maand thuis te kijken... en vermomd uh, weer aan het dagelijks leven mee te doen. Maar die, dat, dat gun je hem eigenlijk niet? Nee. Nee. Nee. Maar, maar volgens de letter van het, straf, het wetboek van strafrecht is dat gewoon wel zo. En heb je een, een straf opgelegd gekregen door een rechter. Dat hebben we zo bepaald dat rechters dat doen. En dan moeten wij toch, dat hebben we zelf zo ingesteld. Dus moeten we daar eigenlijk ook een soort vrede mee hebben dat het uiteindelijk gebeurt. Dat is wat heel veel mensen zeggen. Ja, dat begrijp ik. Ik ga er ook niet nachten van wakker liggen. Maar als jij een leven ontneemt... en je hoeft daar maar x aantal jaren voor te zitten... en daarna kan je vrolijk verder met je eigen leven... dan is dat ook maar een kleine straf die je bepaalt, betaalt. Ja, ja. ja Dus Eerdban spreekt ook namens jou als burger. En we gaan ja. Volkert van de G niet vergeten. Nee. Nee, ik heb vandaag een beetje nageteld. Vandaag schudde ik zo'n twintig handen, ik ben keurig opgevoed, um, en een eenvoudige geste bovenin. Toch vond er vandaag een eenvoudig, een eenvoudig persoonlijk handgebaar plaats dat wel eens historisch kan worden. Obama made his way onto the stage to pay tribute to Nelson Mandela. He extended his hand to Cuba's communist leader Raúl Castro, who shook it and smiled back. Ja, vrij vertaald. Obama heeft in de geest van Nelson Mandela... eigenlijk naar een van zijn grootste vijanden, Raúl Castro... de president van Cuba, naartoe gegaan. En ze hebben elkaar lachend een hand gegeven. Ja, wow. Is dit het begin van meer of is het alleen maar voor de bühne... omdat er zoveel miljoen mensen meekeken en, en in de geest van Nelson Mandela? Ja, of het iets beweegbrengt, dat weet ik niet. Dat, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Dat, dat hoop je dan. Uh, maar het is sowieso mooi dat er zoiets gebeurt... Naar aanleiding van uh, een overlijdenis. Dat is wel een hm. mooie tribute. Ja? <laughs> ja. En maar natuurlijk wel heel bewust voor het, voor het oog van de camera zo gedaan. Dus ze hebben dus misschien zelf ook wel wat mee te winnen. Ja, ze hebben er heel veel mee te winnen. Denk maar ik zeker. dat doet voor jou niks af aan het mooie historische moment? Nee, ja. Ik vind het gewoon een heel mooi gebaar. En wat het verder brengt, ja, dat moeten we nog maar afwachten. Maar denk je dat er nog iets aan komt? Heb, heb je het gevoel van dat ze het niet alleen voor, voor Mandela hebben gedaan, maar ook gewoon... Dat ze denken, oké, okay, maar laten we dan echt in de geest van Mandela denken en echt ervan iets proberen te maken met z'n tweeën. Mooi, ja, ik vind het nogal moeilijk om overzicht te houden op, op Obama's brein of, of op het hele Amerikaanse gegeven. Dus daar ga ik niet per se over oordelen, maar dat moeten we nog maar eens uh, zien. Ja. Maar gaan we die hand, uh, uh, hand schudden? Gaan we dat weten? Of ja, dat gaan we, dat dat gaan we weten? zeker weten. Ja, ik wel. Ja. Weet je al wat je met oud en nieuw doet? Met oud en nieuw? Ja, dat is nu al ongeveer de periode om te gaan kijken welk feestje je gaat bezoeken. Ja, ja ik ga er twee bezoeken. <laughs> Kijk, oké, okay, maar je hoeft, niet, je hoeft niet te spelen, het is alleen maar feest. Het is feest. Juist, want over precies drie weken bevinden we ons in de nieuwjaarsnacht. En dus hoor je in de straten zo nu en dan al wat vuurwerk afgaan. Dat is hartstikke verboden nog. En de laatste jaren zijn de regels rond het kopen en afsteken van vuurwerk sowieso flink aangescherpt. Toch ging het vandaag al mis in Den Haag, waar een jongen werd geraakt door een vuurwerkbom. De politie is een groot onderzoek gestart, maar moet het doen met alleen een vaag signalement van de dader. Hij zou een capuchon hebben gedragen. Meteen na de explosie kon de jongen zijn vader bellen en die is meteen naar huis gegaan. Later is de jongen in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Hoe het nu met hem gaat is niet bekendgemaakt. Nou, zwaar gewond, Treuren voor deze jongen, maar misschien ja, ook wel uh, koren op de molen voor de vuurwerkhaters. Veel Nederlanders vinden dat de overheid het afsteken van vuurwerk voor particulieren maar helemaal moet verbieden. Uh, krijgen ze gelijk. Wat vind jij van vuurwerk afsteken? Moet dat kunnen? Ja, nou, ik vind dat het moet kunnen omdat we allemaal zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop we ermee omgaan. Het is natuurlijk wel tragisch dat er zulke ongelukken mee gebeuren. Daar, daar ben ik helemaal niet voor, maar ik denk wel dat, dat je zeker in de hand hebt hoe gevaarlijk of veilig je ermee ja, omgaat. Ja, voor jezelf, hè? maar dit, dit was afgestoken en ging naar iemand anders toe. Dat, die liep daar gewoon in de buurt toevallig. Dus ja. gegooid ook? Nou, dat is nog Was de vraag natuurlijk. Dat, dat zijn ze aan het onderzoeken. Ah, hij had de capuchon op. Ja. <laughs> nee, nee, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk wel, wel erg treurig dat het gebeurt. Überhaupt op, op dit moment is het nog helemaal niet legaal. Dus dat is natuurlijk belachelijk. Mm -hmm. Dus, uh, ja... Nee, maar kijk, kijk bijvoorbeeld, het, gaat, het drank is net van 16 naar 18 gegaan. Sowieso, dit, dit kabinet en het vorige ook zijn min of meer betuttelend bezig. Ja, nog wel. Denk, <laughs> je, ja, ben, je, ben je bang dat, dat over twee, drie jaar, of ben je bang, schat je in... dat we dan een vuurwerkvrij oud en nieuw hebben? Dat er dan alleen nog maar door bedrijven iets georganiseerd kan worden afgestoken? Ja, het zou kunnen. We worden steeds banger voor dingen. Uh, of dat dan erg is of niet, dat weet ik niet. Aan de andere kant gaan bedrijven en zo dan ons ook wel weer... Uh, Verblijden met prachtig vuurwerk. Ik zelf ben gewoon van de sterretjes en de champagne. Ja. Kun je niet afsteken nou, nog mogen? Nee. nee, en dan kun je misschien nog kijken naar een georganiseerde vuurwerk-show. Ja. Dat teken. is toch mooier. Dus vuurwerk voor Particulieren weten of vergeten? Uh, weten. Weten? Ook dat. Okay. Oh. Nou, we zijn eruit. Van dinsdag 10 december 2013... onthouden we dat Volkers van der G binnenkort als Klaas van de J... in de C1000 rond kan lopen. Dat Mandela verbroedert ook na zijn dood. En oud en nieuw 2015 sterretjes gezocht. Ja, we gaan het uh, allemaal onthouden dankzij iedere spanning. Zometeen gaat ze live spelen hier op Radio 1... Um, maar uh, eerst gaan we het eens hebben over misschien wel onze favoriete voetballer, Diederik. Nou, dat weet ik wel zeker. Want de voorpret rond het WK 2014 is na de loting van afgelopen week helemaal losgebarsten. In het kader daarvan willen wij vrijblijvend advies aan onze bondscoach Louis van Gaal meegeven. Neem Claire en Seedorf toch in godsnaam mee naar het WK. In de aanloop naar Brazilië praten we daarom met Seedorf-kennis. Ja, vannacht is dat Harvey Esayas, wiens carrière na veel omzwervingen uit het slop werd getrokken... toen hij neerstreek bij AC Milan naar Verluid op voorspraak... ...van Seedorf. Harvey, goeienacht. Goeienacht iedereen. Hoe uh, zou jij je relatie met Claire Seedorf willen samenvatten? Uh, we zijn uh, hele goede vrienden. En is het ook inderdaad waar dat, hij, dat jij op voorspraak van hem... ...uiteindelijk naar AC Milan bent gekomen? Ja, dat is waar. Ja, als jij eigenlijk voor de grap van... Uh, ...ik heb een verdediger, voor je die stranse vrij. Ja, maar en, je, uh, je begon uh, uh, in de jeugd van Ajax. Ik, ik, ben, ik ben natuurlijk niet serieus genomen toen. <laughs> Nee, wat, je begon in de jeugd van Ajax, je debuteerde in het profvoetbal bij Feyenoord. Dan nou, ging je carrière een stuk minder en het leek met de sisse te eindigen. En toen ineens Milan. Ja, was eigenlijk, ik was op bezoek bij mijn vriend Clarence. En, uh, ik had ook uh, voetbal op, op Milanello. Ik kwam op, uh, op het terrein terug van Milanello. En, uh, ja, het is zo inspirerend. Zo, zo, zo. Voetbal-minded. Dat ik gewoon eigenlijk weer, weer honger kreeg. Ik werd gewoon weer verliefd op voetbal. En toen zei hij voor de grap tegen, tegen Ancelotti destijds van, uh, ik heb een verdediger die was een groot talent in Nederland, maar is niet goed begeleid. We, weet je, wat kunnen we voor hem doen? En toen heeft Milan me eigenlijk geholpen om, om weer af te vallen, want ik was een beetje zwaar. Ik woog 120 kilo, dus niemand nam me eigenlijk serieus. En uh, ja, na vier maanden waren er 30 kilo af. En toen dacht Milan opeens van, hé, hey, wacht eens even. Die jongen heeft er wel alles voor over. Dus wie weet, uh, als we hem in de selectie gooien... en hij heeft alle middelen... haalt hij er nog meer uit. Nou, De rest kennen jullie. Ja. Maar dat tekent misschien ook wel... hoe groot uh, Seedorf in ieder geval bij AC Milan was... en misschien nog is... dat ze iemand gewoon op zijn voorspraak... iemand die eigenlijk veel te zwaar is om profvoetbal te spelen... geloven op zijn woord... en dat je aangenomen wordt daar. Nou, in eerste instantie was gewoon helpen... om, uh, om weer gezond te worden en af te vallen... En, uh, Alleen weer een normaal leven te leiden, zeg maar. Ja. Ja, maar en toen mocht ik dat... ook af en toe meetrainen, want je had dat jaar was het jaar van EK in Portugal. En dan waren alle internationals weg en dan mocht ik af en toe meetrainen. Om de groep een beetje aan te vullen eigenlijk. En toen besloot Ancelotti, uh, die, ja, die dacht van nee, hey, die voet is wel oké. Okay. Weet je? Hij ja. heeft een goede inspelpaas en uh, zijn linkervoet is goed en uh, hij weet hoe hij moet lopen. En uh, ja, hij wordt steeds beter. Ja. Dus je bent een nieuwsgieriger. Dus ik ben eigenlijk beloond voor de uiterwerker, dus Clarence heeft wel de deur geopend, maar ik heb wel mijn kans gepakt. Nou, je hebt er ongetwijfeld hard voor gewerkt, van 120 kilo naar een contract bij AC Milan. B ja. Binnen een half jaar tijd? Ja, dat kan je wel zeggen ja. ja en dan mocht je, mocht je nog invallen ook. Weet je nog in welke wedstrijd dat was? Dat was Milan-Palermo voor de beker en, uh, dat was ook de uitdaging eigenlijk van Milan om voor mij weer een topsporter te maken. En uh, elke minuut dat ik zou spelen in, in het eerste elftal was een overwinning voor de club, voor het Milan-lab en natuurlijk voor mijzelf op de rest van de Wereld. En de doelstelling is bereikt. Ja, inderdaad. En je hebt meegedaan. En ineens zagen we de HVS-Saias willen lopen. Het kwam voor ons toen uit het niks. Uh, spreek je Skleracede of nog wel eens? Ik spreek hem af en toe nog wel eens, ja. Ik... Hij, zit ver, hij zit ver weg hè, nu, hè. dus uh, contact is iets minder, maar we spreken elkaar nog regelmatig, ja. Maar uh, kan die niet wat voor je betekenen in uh, Brazilië misschien? Nou, heb ik eigenlijk niet naar gevraagd. Ik ben hier lekker bezig. Wie weet komen de dingen in de toekomst. Wie weet kruisen onze onze regelkaar weer. Ja, het verhaal gaat altijd over Sedorf dat hij in Nederland niet echt gewaardeerd wordt. Maar daarbuiten, in, in, nu in Brazilië, maar daarvoor in, in Milaan, dat het echt een grootheid was. Jij hebt het van dichtbij meegemaakt. Hoe groot uh, was Sedorf daar in Milaan? Nou, Clarence is, ze noemen hem el presidente. Uh, ik denk dat hij dat al genoeg zegt. Ja. Niet bijna krijg je niet zo, maar Klemens is een, uh, de ultieme topsporter denk ik. Klemens ja. is zo nog bezeten steeds? en zo bezig, ja, die, die is nu nog bezig met verbeteren van en helpt zijn teamgenoten en het is niet de makkelijkste in de groep, maar uh, hij is wel constant bezig met het ploegproces plo plo verbeteren, weet je, en het teamproces en constant is hij daarmee bezig. Dus als teamspeler heb je Clenis gewoon een topper en hij is ook gewoon een voorbeeld in hoe je moet leven. Dus ja. Aan Kles kan je wel optrekken, zeker weten. Ja. Hij uh, verdient die naam, wil presidenten. Nou, wij van Nog Steeds Wakker zijn ook echt fan van Kleris Cedo. En we zijn eigenlijk al een paar weken bezig om te kijken of het realistisch is dat Kleris Cedorf mee zou gaan naar het WK. Hè? Uh, als speler misschien zou je dat een goed idee vinden. Ik heb nog wel wat toe te voegen, heeft, uh, zelf, zeker op basis van zijn ervaring. En gewoon hoe je, hoe, je, hoe je met die druk moet omgaan. En dan heb je ja. natuurlijk ook het klimaat. En, en ik denk dat Klermen zeker een toegevoegde waarde zou hebben in de selectie. Of het nou een speler is of, of assistent, trainer of ja. wat weet ik veel. Wat verhaal ook zou willen. Denk ik denk dat verhaal de... Uh, en wel kan gebruiken. Ja, want je kan natuurlijk uh, middenvelden meenemen om op de bank te gaan zitten. Die, ik noem maar wat, Stijn Schaars die toch niet gaat spelen. Maar dan heb je juist iemand nodig die misschien niet speelt. Maar die zo fantastisch in de groep ligt zoals jij dat net zegt. Die, die zo'n zo Stefan de Vrij dan voor de finale een arm om hem heen om kan slaan. En zeggen nou, we gaan dit gewoon met z'n allen doen. Dat, dat kan Seedorf toch? Ja, dat kan niet zeker. En als je, je absoluut de top speelt dan zit je ook wel eens op de bank. Ik bedoel, je maakt deel uit van een selectie. En de trainer neemt de beslissingen en maakt zijn keuzes. En grote spelers die, die, die passen zich daarin aan. Mm -hmm. En die helpen gewoon de rest. En Clemens is, denk ik, zo iemand die zeker deze jonge groep, die Vergaal nu heeft. kan hij ze zeker wel helpen. En ook weer om met beide benen op de grond te houden, denk ik. Als Nederland toch iets wil doen daar zo. Maar denk je dat Kleiner Seedorf zelf nog in het WK gelooft? Of denk je dat Louis Vergaal. Dat, dat Clemens geloofde... heeft nooit bedankt. Dus... Nee. nee, maar denk je dat hij ook nog denkt van misschien dat ik nog het belletje krijg? Of denk je nou, Louis Vergaal. He? Hij dus gaat ik me nooit denk, meer bellen. Ik denk, kijk, ik uh, ben een vriend van hem, dus ik wil het niet te veel loslaten. Ja. Maar ik denk dat Clarence, de voetballer Clarence, zal altijd openstaan voor het Nederlands zelf. Dat is toch het hoogst haalbare voor je ja. als prof. Ja. En ja. wij denken hier met z'n drieën dat hij gewoon ook nog echt een toegevoegde waarde heeft. Laten we het daar vooral bij houden. Hij moet ben gewoon ik, mee, toch? Daar ben ik het helemaal mee eens. Okay. Tenminste, mij ligt uh, teken ik nu meteen dat hij mee mag. Dus uh, ja. zeg maar wat jullie willen dat ik voor hem doe. Nou, zitten we met z'n drieën op de tribune? Afgesproken? Helemaal goed. <laughs> Hartstikke bedankt voor je mooie verhaal en je steun aan uh, Claire de Seedorf. Hey, graag gedaan en de groeten daar zo in uh, een fijne programma. Ja, dankjewel. Havia Sayas. Goed gedaan. Hoi. Hoi. Wie zouden we nog meer kunnen vragen, Diederik? We gaan uh, de komende weken zeker weten actie ondernemen. Facebook.com slash Seedorf moet naar het WK. Seedorf naar het WK, zonder moet. Oké, okay, maar hij moet wel. Nou, reken maar dat hij moet. Het is uh, drie vooral, vier bij ons aangeschoven is Vera Simons voor... Uh, Nee. nee. Het nieuwsminuutje. Ik uh, gooi het helemaal in de war, want Vera Simons gaat het nieuwsminuutje zo meteen vertellen. Want ze is wel aangeschoven, maar er komt dat ze gaat luisteren naar de, naar de band, naar de band ja, die klaar is. zit. Je bent helemaal van verslag, zo oh, goed vind je het. Ja, nee, zo goed vind ik dat Claire Sedov door H.V. Ja. Saja's wordt geboost ook en, natuurlijk. En Iris Penning in de studio. Uh, dit keer uh, met band het is allemaal uitgepakt en uh, het wordt fantastisch, dat beloof ik u. Zien vanuit een ander Iris spanning met band live op Radio 1. Loop ik te snel, ren ik niet snel genoeg. Vergeet ik mijn gezicht, ik wil weten wat je ziet. Waarom ren ik te snel, loop ik niet snel genoeg. je hoort. Eén keer alleen, één keer misschien, één keer wil ik een ander zijn, om te zien hoe het is om mij te zien vanuit een ander, zie. Zeg ik nooit genoeg Vergeet ik mijn geluid Ik wil weten wat je hoort Waarom ben ik te vreemd Maar niet uniek genoeg Als ik even zien vanuit een ander. Iris Pennings live bij ons hier in de studio bij Radio 1 met de hele band. Ja, ik zei toch dat het goed was? Je was er vorige keer niet bij. Nee, ik was er vorige keer niet bij. Dat, nee. dat klopt, dat klopt. Uh, Zometeen uh, de jongste verslaggever van uh, Radio 1. Zeker. Ja, die is namelijk uh, op pad geweest voor ons. Uh, dit programma wordt ook gemaakt door de jongste redactie hier bij Radio 1. Als u denkt wat klinkt het gezellig, wat zijn die jongens, wat praten <laughs> ze snel, wat zeggen ze veel hippe woorden. Dan komt er, wat, er, er, komt, komt er wat, wat jonger zijn dan de gemiddelde medewerker van Radio 1. En dat geldt ook dat geldt dus ook voor de jongste verslaggever. Is nog student, zoals ook wel meer mensen die aan dit programma meewerken. En ja, dan zit je wel eens met koken. Als je, eh, koken, daar weet, weet Vera trouwens alles van. Vera, die bij ons is dus aangeschoven, nu echt voor het Nieuwsminuutje. Vera, je mag. Ja, iets heel anders dan in Kiev loopt de spanning tijdens de demonstraties hoog op. Momenteel staan er veel mensen woedend op het plein. U hoorde eerder bij ons Gwenny Somberg die ter plaatse is. Ik denk dat er meer mensen komen. En ja, wat ik nu, uh, nu ook zie is dat er in ieder geval wel mensen op de grond liggen. Wat er is gebeurd weet ik niet. Maar het lijkt toch wel uh, iets gewelddadiger dan voorheen. En volgens haar gaan inmiddels meer en meer mensen nu richting het plein. Ze kunnen het plein niet meer op, maar proberen wel in de buurt te komen. We houden u uiteraard de hele nacht nog op de hoogte. Het van de zender halen van het jeugdjournaal... door de Surinaamse staatszender is een fout geweest. Dat heeft de directie van de Surinaamse televisiestichting laten weten. In de uitzending was een kort stukje te zien... van de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de decembermoorden. Verder werd uitgelegd wat censuur is en waarom dat niet goed is. Direct na de aankondiging van het item was de uitzending gestaakt. Dit leidde tot verbazing en verontwaardiging... bij de Surinaamse Vereniging van, journal van Journalisten. Die spraken namelijk van censuur. Maar volgens de directrice is het incident buiten haar weten om gebeurt. En de Europese Unie heeft dinsdagavond in Brussel een nieuw stapje gezet richting een bankenunie, die zou een nieuwe financiële crisis moeten voorkomen. De, minis die, de ministers van Financiën van de lidstaten kwamen dichter bij elkaar over de verdere invulling van de Unie. Het is de bedoeling dat de ministers volgende week woensdag op een extra bijeenkomst definitief tot een compromis komen. Met de bankenunie komen Europese banken eind volgend jaar onder centraal toezicht. Financiële instellingen die alsnog in het probleem raken, worden gesaneerd of geleidelijk gesloten met geld uit een speciale stroppenpot. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Ja, dankjewel, Vera. Uh, nog even toevoegend uit het nieuws, uh, aan het nieuws uit de Oekraïne: is dat ik de verschillende correspondenten, de Nederlandse correspondenten, daar uh, zie twitteren dat de politie weliswaar de demonstranten probeert uh, van dat plein af te krijgen, maar dat in ieder geval alleen maar zonder wapens doet, zonder geweld te gebruiken. Dat zijn duidelijk de instructies. Maar ja, dan willen de demonstranten niet weg. En daarom is een soort padstelling... waardoor de demonstranten nu stilstaan... tegenover ook stilstaande politieagenten. Ja, dat is een enge situatie. Wij houden het natuurlijk op Radio 1 in de Nieuws... en Sportsender in uh, de gaten. Uh, maar nu uh, tijd voor wat luchtigers, volgens mij, uh, voor nieuws- en sportbegrippen. Want uh, het is algemeen bekend dat studenten meestal niet heel erg luxe eten. Ook onze 18-jarige verslaggever moet uh, tegenwoordig steeds meer voor zichzelf gaan zorgen. En uh, dus zijn eigen eten maken. En daarom ging onze eigen Rens Schoosling deze week langs bij een restaurant. Ik ga je vandaag leren maken een uh, parkburger. Uh, dit gaan we even opnieuw doen, denk ik. <lacht> ik ga je vandaag de parkburger leren maken. Ja. Ik ben hier in Stadsvilla Sonsbeek uh, en je gaat me een hamburger leren maken. Heel simpel lijkt me. Ja zeker, maar een goede hamburger moet je wel goed maken. Anders ja. is het gewoon niks. Stel iemand stelt mij je vraag, wat is een goede hamburger? Wat zou ik dan moeten antwoorden? Nou, hij moet in ieder geval gaar zijn en er moet genoeg zitten. En kaas en spek hoort er wel een beetje bij. Een goed broodje ook belangrijk. En lekker vers te slaan en tomaat. Kom je een beetje in de buurt bij de hamburger van de McDonald's? Nee, natuurlijk niet. Dit is een echte huisgemaakte hamburger. Is dat altijd beter? Tuurlijk. Laten we beginnen. We hebben hier een broodje liggen. Die gaan we straks heel even grillen. Een klein beetje toasten aan, uh, aan de onderkant en de bovenkant. Dus even door midden snijden en op de grill. Dus we beginnen met het broodje. Die moet even doorgesneden worden. Dat is stap 1. En nu? Tot stap 1. En dan gooi je hem even op de grill. Gooi ik alvast even een pannetje op het vuur. En dan kan de olie alvast een beetje warm worden. Ik moet niet gaan roken of zo. Uh, dat, dan ben je te lang aan het wachten. En dat is ook het voordeel aan in de olie bakken. Want olie verbrandt pas uh, bij een hogere temperatuur. Boter bijvoorbeeld al bij 70 graden. Nou, dan gaat het roken en stinken. Dan, uh, daarom olie. Dan kan je harder bakken. En dan... Uh, Wordt een hamburger wat krokanter aan de buitenkant, dat is lekker. Maar leuk dat we nu staan, staan te praten. Volgens mij moet die hamburger erin. Aan die hamburger erin gooien, zeker. Maar oppassen dat het olie niet spat tegen je handen, want dan krijg je gekke brandwonden en zo. En dan willen we... Oh, jij hebt het ook al? Overal, ja. Kijk, zie je? Een mooi krokant randje. Ja, er kwamen vlammen in de pan, hoe komt dat? Hoog vuur, hetere temperaturen. Je haalt nu de kaas erbij. Dat is kaas uit een, uit, een, uit een zakje. Zeker. Cheddar cheese is dat. Dat is eigenlijk geen kaas. Waarom gebruiken we dat dan? Omdat het lekker is. Cheddar cheese hoort op een hamburger. Past iets beter bij de hamburger. We gaan hem even een tikje geven in de oven. Met een minuutje of vier is die wel klaar. Ik ga hem nu in de oven doen. Waar moet ik op letten? Nou, Deze oven staat op 190 graden en dat is, uh, dat is prima. Tussen de 180 en 200 is, uh, is prima. Zeker. Dus gewoon open doen, dat ding erin gooien en gaan? Absoluut, zeker. Ja, nu gaan we het broodje bouwen. Met de saus en tomaat en sla en alles. Oké. Okay. De spek heel even in het pannetje waar de hamburger uitkomt. Een klein beetje bakt, maar niet al te hard. Gewoon zachtjes opzetten. Ik het broodje gooien. Wat voor saus is dit? Dit is onze hamburgersaus. Dus ja, piccalilli, mayonaise, mosterd, ketchup. Ja. Nu kan de hamburger met de kaas uit de oven. Ja. Is hij dan volledig klaar? Ja, hij is, uh, hij is gaar. Hij heeft lang genoeg in de oven gezeten. We gaan hem nu uithalen en dan tussen het broodje leggen. En dan maken we hem even af. Moet ik nu oppassen als ik hem open doe? Nee, er gaat niks gebeuren. Ik vind het er wel chemisch uitzien. Ja? Chemisch? Ja, ja dat, dat is die, die kaas. Dat is die cheddar cheese, ja. Ja, dat zou je moeten proeven. Oké, okay, Tim. Qua uitstraling, uh, ziet dat er al goed uit? Ja, hij ziet er fantastisch uit. Mooie kleuren, verse sla, lekker spek. Ja, maar dat zijn de dingen die jullie allemaal geregeld hebben. Maar hoe ik hem gemaakt heb, ziet dat er een beetje uit zoals hij er normaal uitziet? Zeker weten. Hij ziet er helemaal goed uit. Niks meer aan doen. Ja, opeten natuurlijk. Nou, ik zeg uh, eet smakelijk. Oh, heerlijk. Dit is heel ongemakkelijk, want nu ga ik kijken hoe jij een hamburger gaat eten. <laughs> het, is, het is sowieso onmogelijk. Een goede hamburger, die kan je niet normaal opeten. Nou, daar gaat hij. Hij is heerlijk. Hij is goed gaar. Super is die. Niets meer aan doen. Helemaal perfect. Een cijfer? Wat zou je ervoor geven? Nou, Aangezien het je eerste hamburger is, gaan we beginnen bij een 8,5. Heel goed gedaan, Rens. Hij heeft ook wel lekker hoog ingezet, onze een Rens. Hamburger. Een hamburger, kom op, dat kunnen we toch allemaal maken met een beetje cheddar. Want dat is lekker. <laughs> ik, ik, ben, ik ben trots op je, Rens. Ja, we zijn uh, hartstikke trots op uh, Rens. En uh, bij ons aangeschoven is uh, wederom Vera. Yes. Vera, jij hebt het nieuws voor van ons samengevat. Maar wat jij ook altijd doet, is een overzicht maken... van alle dingen die in de media te zien waren. En dan vooral op televisie. Mm -hmm. En er was nogal veel nieuws, maar was er ook veel interessant op televisie vanavond? Ah, um, redelijk. Ik vond, er zaten in ieder geval weer wat grappige mensen. Ja, wat, wat mooie types tussen. Ja, die hebben het liefste, hè? Die hebben het liefste. Daar begin ik graag mee. Ja. Want persoonlijk is het een van mijn grootste angsten... over tientallen jaren nog steeds een labiele vaathoek met een gebroken hart zijn. En tijdens een reportage van Man Bij Het Hond werd een dorpscafé bezocht... waar ook een groot deel van de gasten hun problemen weg lijken te drinken. En ik uh, kom hier al veertig jaar bij ben... Maar heeft u al 40 jaar liefdesverdriet dan? Ja, al 40 jaar. Dat was mijn enigste liefde. Klinkt allemaal heel erg probleemgericht... maar gelukkig weet deze stamgast haar gedrag wel te relativeren. Het helpt dus niet echt, dat verdrinken. Ik uh, versta u niet. Ik zei, het helpt dus niet echt om het te verdrinken. Nee, nee, het helpt niet echt, maar... Ik vind hier gezelligheid en gemoedelijkheid. En ik uh, ken veel mensen hier. Ah, dat is een beetje net als ons programma. Ja, maar het is gewoon altijd gezellig in Brabant. En waar het vanavond ook meer dan gezellig was, was de loungeparty. Jawel, van Rob Geus. Elk jaar kom ik wel met iets geks. Nou ja, dit jaar kom ik dan met mijn eigen productenlijn: handdispenser, pannen, mijn eigen desinfectie. En wat denk je van de schotjes? Een hele hoop hygiënische keukenproducten die hij op de markt brengt. En het pronkstuk daarvan is een prullenbak die vanzelf opengaat als je langs een sensor beweegt. Dit zijn ze, maar ze gaan ook praten. Hoe weet je dat? Als u mijn prullenbak niet weggooit, dan hoor je hier word je vrouwelijk van. Hier hoor je vrouwelijk van. Bij de door werd een historisch onderwerp behandeld. En dan weet je dat Matthijs van Nieuwkerk meteen rechtop aan tafel zit. De twee grootste schaatshelden van toen, samen goed voor acht Olympische medailles. Naamgevers van een tijdperk, namelijk de Gouden Tijd van Art en Kees. Art Schenk en Kees Verkerk. Jullie moeten het soms ondergaan. Wij vinden het zo ontzettend leuk om jullie weer samen te zien. Wendt het ooit voor jullie? Ja, een charmante introductie dus door Matthijs, die met veel interesse... en ja, dus eigenlijk naar hartelus door kon vragen over dit voor hem zo bekende onderwerp. Art voor altijd verbonden aan Kees. Ja. Dat is gewoon een zegen of een lot, hoe je het ook wil zien. Maar. Het is gewoon zo. En gisteren zat Sylvana Simons aan tafel... die wel geteld twee vragen stelde. Vandaag komt Giel ja, met één vraag. Giel, voor jou is het als ja. de Beatles. Ja, wel een is beetje. Vroeger. Ja. Je hebt het niet meegemaakt. Ja, ik weet het, maar dat is een beetje onbeleefd. Wie van jullie viel nou de hele tijd? <laughs> Gelukkig laten Art en Casey zich van een meest sportieve kant zien... en laten ze zich niet uit het veld slaan. Nou, ho, ho, ho, ho. <laughs> ik, ik in 76, Art en Lat. Oh, dat is okay, een scheurend ijs. Nee, ik ben meer gevallen, hoor. Daar heb je wel gelijk in, ja. Even naar de folklore van die tijd. Ja, lossen ze toch mooi op. En bij Man bij het Hond wilden ze Mandela herdenken... door middel van een Afrikaanse dans in Nederland. Klinkt als een goed idee, toch? Want denkt u dat de Nederlanders er een beetje klaar voor zijn... om op deze manier Nelson Mandela de laatste eer te betonen? Jawel. Mandela heeft het gedaan in Afrika, Europa en de hele wereld. Ja. Is de hele dingen wat iedereen moet gewoon echt bedanken voor. Ja, en dus gingen ze in ons kikkerlandje de straat op... waar zal met de heupen geswingd worden. Deze Afrikaanse danser nam het voorbeeld. Ik weet niet of je uh, de... Scharte, riep een, een, zwarte Piet? Ja, een echte Piet Ribbieman. Een beetje een uh, lullige opmerking. Tot slot een romantische aflevering van Cairo's Memories. Ik was zo verliefd. Toen besloot ik eigenlijk om uh, die avond toch maar van uh, een girl of that kind te zijn. <laughs> misschien zie ik hem nooit terug. En nu na 30 jaar zag deze Nederlandse vrouw haar Spaanse liefde weer terug. Ik ben benieuwd of ze we weer that kind of girl was. Hier een samenvatting van hun ontmoeting na 30 jaar dus. Het is meteen weer volop. Ja, dit is de eerste seconde dat ze we elkaar weer zien. Na 30, jaar. Nou, na 30 jaar. Ik vermoed een happy end. Oh. Nou... Ja, nou ik ook. Meestal zijn ze dan allebei. of de man of de vrouw, meestal degene die is gaan zoeken. Die is helemaal afgepeigerd. Die wil je eigenlijk niet meer. Maar dat is toch ook altijd de gok van, zou de ander getrouwd of gescheiden zijn? Ja, of uitgezakt, vooral. En dan maar eerst heel erg zoen en dan zeggen: ja, ik ben getrouwd. Maar we gingen elkaar meteen vol op de mond hoor. Gezellig daar. Leuk. Dankjewel, Vera Simons. Inderdaad, het is 17 voor 4. U luistert naar Nog Steeds Wakker. Dat doet u omdat u waarschijnlijk nog steeds wakker bent. Het is een soort nationaal pyjamafeestje dit. En bij onze gast is hier de spanning. En jij bent ook nog steeds wakker. Ik ben helemaal wakker. Nog geen oog dicht gedaan vandaag? Ook niet even een dutje? Nee, nou, je tijd voor. Hè? Helemaal geen tijd voor. <laughs> ik zal het nog een keer vertellen. Je zat in principe thuis je dacht dat het morgen was. En toen ineens stuurde je een mailtje. Hey, ik zie jullie morgen. En toen dachten wij, oh, wacht even. Maar we hebben je vandaag al nodig. Ja. Fijn dat je er bent. Je hebt tot nu toe drie liedjes uh, gespeeld. Hoeveel daarvan kwamen van je nieuwe en eerste album? Uh, allemaal. Ja, want er komt een eerste album aan. En je zei net al, ik vind het ontzettend leuk om met dat project bezig te zijn. Ja, heerlijk. Hoe gaat het voor jou in werking? Heb je een, heb je een eigen studio? Heb je het zelf gebouwd? Of ben je echt, moet je studiotijd kopen? Nou, uh, er is een Eindhovense band genaamd Mind Park en ik ken die jongens al een tijd en uh, die hebben een eigen studio. Dus dat is heel fijn samenwerken. Ja, uh, zo van uh, jongens, mag ik in jullie studio. Ja, is goed, een makkelijke samenwerking. Nou, <laughs> dat is niet precies hoe het gaat. Nee, maar uh, het is gewoon, uh, Ralf heet hij, uh, Ralf Timmermans, die is heel professioneel en uh, nou ja, het gaat gewoon allemaal heel fijn. Die muziek mm -hmm. komt echt tot leven nou. Maar ik zag wel op, op je Facebook dat je hulp zoekt van andere mensen. Dus het gaat nog niet helemaal op eigen kracht. Ja, precies. Uh, het, is altijd een, het is niet gratis, laten we het zo zeggen, om een cd te maken. Je moet opnemen, je moet masteren. Je moet natuurlijk ook nog een tastbaar cd'tje hebben. En nou zijn we al heel ver met de opnames. Maar dat tastbare cd, dat is nog een probleem. Dus als mensen dat cd'tje willen, dan kunnen ze hem alvast pre-orderen. Zodat die er ook echt komt. Zeg maar. Ja, maar je mag ook ja. een gedicht vragen. Ja, je mag ook, ja, het is in principe: je, je doneert iets en dan krijg je het voor terug. Voor 5 euro schrijf ik een gedicht voor je. Voor 10 euro heb je een cd. 15 euro heb je een uh, boek met mijn teksten. En voor 100 euro heb je een uh, concert. Ah, het is een soort crowdfunding eigenlijk ja, op die manier. Ja, dat is precies. Oh, wat een leuke creatieve manier. We hebben nu nog een kwartiertje. Als mensen nog een gedichtje willen. Ja, nou, 0800 1121 <laughs> als je dat wil. Maar dan moet je natuurlijk wel doneren in dit geval. Ja, ja, de... Niet voor het goede doel, maar wel voor het is wel een goed doel. <laughs> ja, dat is waar. De, de vorige keer dat je hier was zei ik speel eerst voor de liefde. Uh, dan voor de promotie en dan pas voor het geld. Ja, dat klopt. Had je dat niet beter andersom kunnen doen is eerst voor het geld spelen. En dat je dan uiteindelijk... Nee Oké. Okay. Je staat er nog steeds achter je woorden. Helemaal. Ook al uh, heb je nu niet dan uiteindelijk die stapels met geld... om gelijk je cd vet af te mixen en overal neer te leggen. Ja, maar met die kruisvinding kom, komt dat geld toch via de liefde weer binnen. And money can buy your love. Anne, ik wil je <laughs> alle dingen over het leven uitleggen. Maar... Graag. Ja, oké. Okay. Nee, ja, in ieder geval, ik vind het wel ja, is een hele mooie gedachte. Nee, de band, de zanger en het meisje, maar dan op, op zijn vrouwelijks. Beetje aan het pesten. <laughs> ja. uh, uh, uh, gaan de mensen thuis nog één keer overtuigen... dat ze daadwerkelijk een gedicht ook van je moeten krijgen? Uh, dus ik zou zeggen, ga naar de... Um... ...plek in de studio. Ja, Doen jullie ook weer mee trouwens jongens? Ja, alles. Ja, ja. is, alle drie, ja, is graag. Ja. Um, uh, gaan we nog een Dat is allemaal te en... volgen, hè, want we kunnen ja. uitleggen wat er gebeurt. Maar Radio 1.nl, daar staat een uh, webcam te ronken. Drie zelfs. Ik weet niet welke er op dit moment aan staat. Oh, er staat eentje aan die op mij gericht staat. Uh, Mochten mensen kijken, dan zat ik zojuist uh, te zwaaien. Maar het lijkt me een goed idee dat die richting uh, de band gaat. Iris spanning met band dus. Live in de studio met het laatste liedje dat ze voor ons gaat spelen. Droomverf. Als de zon voor mij te warm is en de sneeuw wat ik verlang is, dan schilder ik de bladen van de herfst in een droom. Als de dag voor mij te druk is en een dag, Waar mijn rust ligt verschilder ik de slierten avondrood in mijn hoofd En niemand die mij raken kan Als ik mijn ogen sluit De kwasten van mijn wereld Zijn voor mij niets dat mij vertellen kan het niet zo hoort te zijn kwasten van mijn wereld zijn voor mij als de lucht even te grauw is of te heer Spiegel ik de kleuren van mijn droom oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. En niemand die mij raken kan als ik mijn ogen sluit Mij vertellen kan het niet zo hoog te zijn De kwasten van mijn wereld zijn van mij Als de zon voor mij te warm is En de sneeuw wat ik verlang is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 En Weer dat glimlachje. die keek, ik zou die dat... keek ze van, is, is, is, hij is klaar jongens. Jullie mogen wat ja. zeggen. Ik zou het ook gewoon op plaat doen. Telkens dat lachje ja. Ja. Ja, heb. <laughs> Altijd vind ja, graag ja. vinden. Ja. Ja, dat lachje, dat, dat maakt het, het af hoor. Ja. Ja, echt heel leuk dat je te gast was. Ja. En uh, dat kan dus gecrowned fund worden uh, voor onder andere gedichtjes. Zal ik het ook. vertellen waar? Ja. ja. ja, ja, je je net <laughs> ja. Gezegd, zeg het nog een keer. Ja, want uh, de link staat gewoon op irispenning.com op de voorpagina. Nou. Uh, uh, gaan we met z'n allen naartoe. Super dank dat je, uh, je was. En jullie natuurlijk ook. Want het uh, was, nooit, maar, zo, was, was zo, nooit zo leuk geweest zonder jullie. Dat is mijn tekst. <laughs> ja, sorry. Wereldnieuws hoort u hier de hele dag uh, door op Radio 1. Hè, de nieuws en sportzender, Maar daardoor kan het kleinere nieuws in de vergetelheid raken. Wij sluiten onze dag af met het nieuws uit de kantlijn van deze dag. Nieuws dat Radio 1 tot nu toe niet gehaald heeft. Ja, waarom tien jaar wachten totdat er een straat naar Mandela vernoemd wordt? Dat dacht Gabor Heres. En daarom is hij een burgerinitiatief begonnen. Om Mandela op het straatnaambordje te krijgen. Meneer Herens, dank je. Uh, Goede nacht. Ja, goed nacht. Ja, waarom nu al een straatnaam naar uh, Nelson Mandela? Nou ja, uh, omdat hij uh, eigenlijk uh, naar mijn mening dat verdient uh, en. Uh... ...eigenlijk het ook vooral niet verdient om daar tien jaar op te moeten wachten. Uh, uh, het enige is dat het eigenlijk hier in Eindhoven niet meer dan gebruikelijk is... Uh, ...om geen uh, straatnamen te noemen naar nog levende mensen... ...zoals dat eigenlijk op heel veel plaatsen in Nederland het geval is. En het is zelfs beleid om inderdaad uh, tien jaar te wachten. Alleen uh, ik denk dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat de reden achter dat beleid met name is... ...dat men uh, wil nagaan of na tien jaar, zoals iemand nog steeds zegt, geschiedkundige waarde heeft... Um, maar ik denk dat we daar bij iemand van, uh, van de aard van Nelson Mandela vooral niet aan hoeven te twijfelen. Um, over 50 en ook over 100 jaar dan leren de kinderen op school echt nog wel wie Nelson Mandela was. En uh, heeft u ook al uh, reactie gekregen van de mensen die, die, die er daadwerkelijk over gaan? Nou ja, ik heb heel kort even met iemand van de gemeente gesproken. En uh, ja, die hebben nog niets definitief. Maar die hebben wel gezegd dat ze in ieder geval positief stonden tegen het voorstel. Uh, en dat ze daarin gerust mee willen denken. Um, alleen het is nu aan ons om even steun in de wijk uh, te zoeken. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan de wijk in handtekeningen verzamelen. We hebben een Facebookpagina opgezet. en uh, ja, uh, op die manier hopen we aan de gemeente te laten zien dat het raagvlak is. Want ja, dat wil de gemeente uiteraard wel zien. Ja, uh, is er trouwens al een straat uitgekozen wie dan uh, de Nelson Mandela-straat zou moeten gaan heten? Nee, um, ik had zelf een pad geopperd. Um, en dan denken heel veel mensen van ja, dat is heel bescheiden een pad. Ja. Um, dat is ook wel zo. Alleen het probleem in dit geval is, er is een wijk in Eindhoven um, met straatnamen naar uh, hele grote vrijheidsstrijders genoemd. En, dus het past perfect. Uh, dan heb ik het met name over de Mahatma Gandhi-laan... de Steve Bigo-straat, uh, Jan Palach-straat en de Martin Luther King-straat. Um, en in datzelfde wijkje uh, daar uh, zou wat mij betreft uh, ook Nelson Mandela thuis horen. Want het is, die grote namen. het is natuurlijk ook een beetje lullig als uh, uh, Gandhi moet wijken... omdat er een, een straat naar Mandela moet worden vernoemd. Nee, of je moet een hele doen. straat bijbouwen. Uh, dus het enige wat zou kunnen is een gedeelte van de kasteellaan die langs de wijk loopt. Um, daar zou je de ventweg van kunnen hernoemen. Alleen, dan krijgen tientallen huizen een ander adres. En dat is administratief heel erg lastig, omslachtig... Uh, onwenselijk voor die mensen en vooral heel kostbaar uh, voor iedereen. Um, dus dat moeten we niet willen. Um, en de wijk is gewoon volgebouwd... en uh, ja, er staan geen straten meer in de planning of zo. Dus uh, ja, dat is een beetje onmogelijk. Dus vandaar dat ik gedacht heb om het, uh, het pad wat daar achter die wijk uh, doorlang, uh, doorloopt... Naam Mandela te noemen. Dat ontsluit de wijk diverse van die eerder genoemde straten naar die bekende personen. Die komen ook weer op dat pad uit. En dan is het cirkeltje wat de wijk betreft rond. De gemeente heeft ook nog het voorstel geopperd om een park wat in de nabijheid ligt van die wijk, om dat naar hem te noemen: een stuk groenstrook. Um, vind ik ook een, een heel leuk initiatief, uh, maar dan ligt het wel weer eigenlijk net buiten de wijk. Dus. Maar dat is met, denk ik met name een keuze uh, die, uh, die de gemeente op een later tijdstip zelf moet maken. Um, ik maar zou wel heel verheerd zijn als er een, een park of een, uh, of een pad naar hem vernoemd zou worden. Ik uh, hoor in ieder geval dat in Eindhoven de wil er uh, is om dat uh, snel te laten gebeuren. Cabo Herens, dankjewel. Ja hoor, graag gedaan. We gaan naar Giessenburg, want daar staat de mooiste koe van Nederland. Teus van Dijk is de trotse eigenaar van koe, Willamina. Goedenacht meneer van Dijk. Dag. Hoe trots, trots bent u op Wilhelmina? Uh, ja, best wel, uh, wel heel, heel trots. Want uh, ja, het is toch een heel bijzondere koe die, uh, die uh, al zoveel jaren heel veel prijzen gewonnen heeft. Dus dat, uh, dat is wel een uh, koe om trots op te zijn. Wat staat er inmiddels allemaal in de eregalerij van Wilhelmina? Ja, uh, ze, heb, uh, uh, ze is NRM-kampioen geweest. Uh, ze heeft... Uh, Twee keer de 3xH in Zwolle gewonnen. Dat zijn, uh, dat zijn uh, nationale shows. Uh, ze hebben inmiddels, uh, ik denk van wel, uh, wel tien keer ook regionale shows gewonnen. Uh, ze heeft meegedaan aan de Europese show. Kortom, uh, heel veel uh, beleefd met deze koe. Nou, nou rij ik in, in de buurt wel eens rond daar en dan zie ik heel veel koeien. Waarom is deze koe nou zo mooi? Ja, de koe is uh, ja, de, koe, de koe is, ge, is natuurlijk gefokt. Uh, het er is bij ons op het bedrijf heel veel liever, liefhebberij in, uh, in het fokken van, uh, van mooie showkoeien. koeien. En uh, ja, deze koe is uh, eigenlijk uh, ja, uh, zo mooi omdat ze uh, groot is, is uh, kaarsrecht in de rug. Mm -hmm. En uh, een heel mooi uier en uh, beste benen. En dat, uh, ja, dat laat ze al uh, vele jaren zien. Dat is. Uh, dus als, dus als ik er lang zou fietsen en ik zou er tien koeien zien staan... dan zou ook ik als koeienleek denken... zo, dat is een mooie koe. Uh, dat, uh, dat zou kunnen, ja. Dat ja. zou kunnen. En nou is ze al twaalf. Is het bijzonder dat ze nog steeds prijzen wint? Ja, dat is uh, met name heel bijzonder. Uh, 12 jaar oud en dan ook uh, een productie van 140.000 liter melk. Dat is... Uh, ja, dat is echt wel heel bijzonder. Dat schijnt echt, uh, echt uniek te zijn in, uh, de, in, de, in de wereld eigenlijk. Nou, met zoveel melk, ja. En niet alleen Wilhelmina is bijzonder. Want u heeft ook al met zeven verschillende koeien Nederlands kampioenschappen behaald. Wat is, de, wat is het geheim? Ja, ik, op zich heb ik geen geheim. Het is natuurlijk uh, heel goed verzorgen, die koeien. Uh, eerst uh, ja, je probeert je uh, de koeien te fokken. Maar dan, uh, ja, dan de verzorging. Dat is misschien nog wel... Uh... Uh, ja, dat is misschien wel, wel, wel voor 80% het, het, het belangrijkste. En dan, dan het stukje fokkerij. Ja, want uh, hoe laat gaat de wekken voor het melken? Uh, Sochtens, uh, well, kwart voor zes meestal zo. Ja. Nou, slaap lekker dan nog even. Dank u wel voor de toelichting en succes. Dank u wel. Voor wie geen genoeg kan krijgen van uilen is er nu iets speciaals. Alle liefhebbers kunnen vanaf nu de Oehoe volgen live via een webcam. Boswachter Chibe Hunkink geeft uitleg. Goedenacht Chibbe. Goedendag. Ja, waarom hebben jullie deze site gemaakt? Ja, Stad wil heel graag dat uh, iedereen kan genieten van de natuur in Nederland. En uh, ja, daarom hebben wij uh, de Oe gemaakt, uh, de website Volg de Oe gemaakt. Want dan kan iedereen uh, ervan genieten, uh, ook al woon je uh, ergens buitenaf of driehoog uh, in een stad. Uh, je kunt gewoon genieten van de natuur vanuit de huiskamer. Ja, maar ze zijn heel erg populair, hè, die natuurcamera's. Wat bijvoorbeeld ook al de vosjes uh, laatst. Die, uh, uh, maar nu dus de oehoe. Wat maakt die oehoe dan zo bijzonder dat we vanuit al die dierencamps... die we tegenwoordig kunnen gaan bekijken, nou net deze moeten aanklikken? Ja, het, het bijzondere is dat uh, de oehoe op dit moment al actief is. En dat is iets anders dan wat, uh, wat veel andere vogels uh, uh, ja, doen. Die zijn pas echt in het voorjaar actief. En uh, ja, daarom is juist de OE nu erg leuk om te gaan volgen. Ja, en, en ik als niet-vogelaar, is het dan nog steeds leuk om naar te kijken? Ja, het is op dit moment nog, nog vrij rustig met de oeoe's. Uh, ze roepen heel regelmatig. Zoals we afgelopen avond al hebben kunnen tellen... Uh, uh, met, met in totaal meer dan 700 keer geroepen. Ja, het geluid is al geweldig. Alleen uh, ja, zien doe je nog heel weinig. Okay, wanneer moeten we dan wel allemaal gaan kijken... om uh, schattige hoe kuikentjes te zien? De -kuikentjes die komen pas later in het jaar. Of eigenlijk begin volgend jaar. Vanaf februari zit het vrouwtje weer op het nest. En nou ja, een aantal weken later komen de jongen. Ja. En dat is allemaal te volgen op uh, volgdeoehoe.nl. U zei het net al. Um, komen er nog andere uh, uh, camera's op andere dieren te staan wat u betreft? Ja, Er zijn natuurlijk altijd uh, camera's uh, die, die, die, die, die draaien. Um, er zijn... Vanaf 1 maart komend jaar bij Vogelbescherming Nederland weer uh, heel wat camera's gezet op, op verschillende vogels. En uh, tot die tijd kunnen we het uh, met volk de oe doen. <laughs> Gaan we zeker doen. Dankjewel, Chibbe Hunkik, uh, boswachter van uh, volgde yep. oe. Dankjewel. Oké, okay, en goede nacht. Ah, heerlijk, dat nieuws uit de kantlijn van de dag. Eigenlijk het leukste nieuws als je erover nadenkt. Zometeen komt er weer nieuws om vier ja. uur. Maar dit soort dingen vind ik toch ook wel altijd even lekker... om op het einde van de dag nog even mee te pikken. Zometeen dan dus het nieuws. En uh, daarna nu al wakker, Robert. Wat hebben jullie? Nou, onder andere uh, Formule 1. Stel je voor dat je uh, in de Nederlandse eredivisie bij de laatste wedstrijd het dubbele aantal punten kan verdienen. In het voetbal heb je het. In troon. het voetbal, ja. Uh, dat zou niet helemaal oké okay zijn, toch? Nee, dat is niet eerlijk. Nee. Nee, nou goed. Bij de Formule 1 gaat het wel gebeuren. De laatste Grand Prix kan je dubbel de aantal punten verdienen. En tot, ja, tot grote ontsteltenis van heel veel rijden. Ja. Onder Sebastian Vettel. We spreken erover met uh, Robert Doornbos, ex-Formule 1-coureur. Ja. Wij hebben het automatisch altijd heel veel over sport. Omdat we alle drie liefhebbers zijn. Want jullie zijn nu al wakker. Jullie gaan kijken op de dag die vooruit gaat. De dag dat Ajax, Ajax. eindelijk weer een keer in de volgende ronde de Champions League gaat. Jazeker. En we, we praten daar ook nog over met Mike Verweij. Ach, Gelukkig. Als we door de mist kunnen zien. Wij zijn de volgende week weer. Tot dan!